De laatste keer dat op een voetbaltoernooi een speler op doping werd betrapt... was in 1994, toen werd Diego Maradona geschorst op het WK in Amerika. Door de problemen met zendmasten zijn twee noodzenders opgericht in Hilversum en in het Friese Tjerk Gaast. Problemen met de masten ontstonden gisteren na brand in zowel de zender in Lopik als in Smilde, die deels instortte. De beheerder van de zendmasten, Alticom, waarschuwde in 2007 al voor veiligheidsrisico's. Staat in een rapport dat in handen is van de NOS. Volgens Alticom was er voor medewerkers kans op elektrocutie en verbrandingsgevaar. Het is onduidelijk of er sinds het rapport iets aan die veiligheid van de zendmasten is gedaan. De Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders op woningcorporaties... vinden dat minister Donner bij wet moet vastleggen... wat een toezichthouder mag verdienen. Sinds juli vorig jaar gelden normen voor woningcorporaties... maar lang niet alle instellingen houden zich daaraan. Een vijfde van de toezichthouders verdient meer dan is toegestaan. Een commissie van de VN-veiligheidsraad... heeft 14 Taliban-leden van een zwarte lijst gehaald. Op die lijst staan ruim 100 leden van de Taliban. Hun tegoeden zijn bevroren, ze mogen niet reizen... en ze mogen geen wapens kopen. Vier van hen doen mee aan voorbereidingen van vredesbesprekingen... tussen Afghanistan en de Taliban. De VN wil duidelijk maken dat het loont om bij te dragen aan vredesbesprekingen. Het weer dan nog bewolkt en van tijd tot tijd regen vanmiddag. Temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 24 in Limburg. Morgen weinig verandering, maar in de middag wel iets meer zon. Dit was het NWS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 van Amensfoort naar Amsterdam... tussen Meer en Muiden, 7 kilometer. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A2... van een bos naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, 2 kilometer. En ook twee kilometer door wegwerkzaamheden op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. De A22 van Velsen naar Beverwijk die is dicht bij de Velzer-tunnel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via de A9 en dat is dan via de Wijkertunnel. Hoger opgeleide dating nu ook voor de smartphone. M.imatching.nl Sparen in eigen hand via westland-utrechtbank.nl De spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%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 Hier zijn alle zenders heel we gaan, laten we gewoon doorgaan met ons best doen. Ja, dit was eigenlijk meer uh, geluk dan wijsheid. Ik kan weer een beetje lachen. Wat de wasstraat draait op volle toeren. Nou, ze zijn een stuk beter dan de afgelopen dagen. Larsboom verlaat de toer. Ja, is niet anders. Ja, met fietsen heb je het zitvlak en een knie. Ja, wat een beer is het toch, die man uit Noorwegen. De time of wonders, apparently, aan de top. Hij rijdt van man naar man. jongen, jongen, jongen. Ja, die rijdt vrij sterk, ja. I, I think it's incredible. Right een sieraad voor de wielersport... Leo Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Aart Vierhouten... Tom van het Hek en Dionne de Graaf. Goedemiddag, het is zaterdag 16 juli. We zijn weer in grote delen van Nederland te volgen. Maar mocht het voor u onderweg toch misgaan... we zijn ook te volgen op de middengolf 747 AM. Tot zover de huishoudelijke mededeling. Etappe 14 in de Ronde van Frankrijk is inmiddels al twee uur bezig... Het ja, is een zware, een hele zware. Zes bergen komen ze tegen met als toetje de finish op plateau erbij. Een beklimming van de buitencategorie. Gisteren lieten de klassementsrenners zich niet zien. Vandaag moeten ze wel, maar doen ze dat al? Geo Lippen, ze zijn bezig met de tweede beklimming van de dag. Laten ze zich al zien? Ze laten zich nog niet zien hoor. De klassementsrenners, de kanshebbers voor de gele trui straks in Parijs. Die zitten lekker verscholen in het uh, peloton. Nee, het zijn juist uh, de mindere goden. De mannen die uh, toch een wat mindere toer draaien allemaal. Die gaan het nu proberen. Want we hebben een kopgroep van 24 man. En in die kopgroep één Nederlander die goed kan klimmen. Bouke Mollema opnieuw erbij. En hij pakt puntjes telkens op de kolletjes waar we doorkomen. Zojuist op de eerste kol die, kwam die als tweede boven en ook nu komt hij denk ik als derde boven zodat hij op de Col de la Côte, waar op dit moment de kopgroep boven komt in ieder geval wat puntjes pakt voor het bergklassement. Welkom allemaal dus in een grote kopgroep. Op weg met Radio Tour de France. Samedi 16 juillet 14e etappe Saint-Gaudens, Plateau de Bay De Tour Dames en heren, opé! Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. 1977, Van McCoy, Sol Cha Cha. Ja, gisteren na de etappe zei Bauke Mollema, ik voel me weer een wielrenner. Nou, dat laat hij ook zien hè, vandaag, Gio. Ja, het is wel uh, ongelofelijk, want gisteren vroegen we ons nog met z'n allen af... waar is hij nou mee bezig? Want, uh... Hij kan beter de krachten sparen voor uh, het moment waarop het echt zwaar wordt. De etappe van vandaag dus. Maar uh, Bauke Mollema heeft blijkbaar zulke goede benen gekregen... nadat hij weer hersteld is van uh, dat griepje, van die ziekte... dat hij uh, blijkbaar twee dagen achter elkaar vol kan uh, vlammen. Dus maakt hij deel uit van een omvangrijke kopgroep, hoor. 24 man. Ik kijk nu naar twee mannen die een beetje los zijn uh, van uh, de andere 22. Die in de afdaling er vandoor zijn gegaan. Het is uh, Julien El Fares, de man van en uh, een erkend daler, dat is uh, Sandy Kazaar. Ooit eens een keer won die prachtige etappe na een geweldige afdaling van de Col de la Bonnet de Restevant. De hoogste col uh, die ooit in de Tour uh, beklommen is. In de Alpen ligt hij. En Kazaar, ja dat is zo'n mannetje die dat uh, heel erg goed kan. Die durft te dalen met ware doodsverachting. En Fares, Fares moet een beetje oppassen. Want uh, zojuist zagen we toch eventjes zijn uh, fiets wegslippen in een van die bochten. Want ja, we rijden wel in de Pyreneeën en niet in de Alpen. En hier... Hier zijn de wegen nu eenmaal wat slechter dan in de Alpen. En kan het af en toe eens even een beetje misdreigen te gaan. De wegen zijn ook niet echt breed. Aan de kant van de weg ja, kijk je zo beneden het dal in. En dat betekent toch dat de renners moeten gaan oppassen. De 22 daarachter. Daar hebben we een paar hele mooie namen bij. Ik ga ze niet allemaal noemen. Linus Gerderman en Jens Volk, dat zijn wel twee grote namen. Die rijden voor de ploeg van de broertjes Schlek. Komen allebei uit Duitsland. Bauke Mollema en Luis Leon Sanchez natuurlijk. De twee mannen van Rabobank. Sterke renners. Sanchez won al de etappe naar zijn vloer. Mollema dus voor de tweede achterin volgende dag in de ontsnapping. Dan David Miller van Garmin. Goeie tijdrijder. Niet echt een klimmer, maar wel iemand die redelijk bergop kan. Uit Engeland is die afkomstig. Dan loop ik wat verder... We hebben een aantal mannen van uh, AG2R. Twee om precies te zijn. Bouet en Dupont. We hebben Sylvain Chavanel van Quickstep. Die heeft een ploegmaat bij zich. Uh, Jérôme Pinot. Ook een goede renner. En Chavanel natuurlijk de Franse kampioen en de man die vorig jaar twee etappes won in de Tour. Dan zijn die Kazaar met twee ploeggenoten. Een van die ploeggenoten is Michael Delage. En die is op de colletjes tot nu toe. Op de Col de Portet d'Aspet. En op de Col de Lacore waar we zojuist zijn bovengekomen Allebei de keer ...als eerste bovengekomen. Op de Portet Pe was het Mollema op de tweede plek. En op de Col de la Core kwam Mollema als vierde door. Maar kreeg hij wel nog puntjes voor de bergtrui. Want die Col de la Core is een klim van de eerste categorie. Gaan we verder met mooie namen. Manuel Quinziato, de Italiaan van BMC. Dan hebben we Marco Marcato, ook een Italiaan van Vacan Soleil. En dan kijken we nog even naar Rui Costa met name. Dat is de man van Mobista, winnaar van de etappe van dit jaar naar best. Dus gewoon een hele, hele sterke kopgroep die best wel eens een flink lange tijd vooruit kan blijven. En wie weet hoor, er zitten gewoon klimmers in deze groep. Chateau bijvoorbeeld, de winnaar van de bolletjesdrui van vorig jaar, vlak hem niet helemaal uit. Het zou zomaar kunnen zijn dat de winnaar van de etappe straks uit deze groep komt. Het hangt allemaal een beetje af van in hoeverre die achtervolging door het peloton wordt georganiseerd. Peloton rijdt op dit moment op 6 minuten en 46 seconden. Thomas Verclaire en zijn mannen, die maken het tempo daarvooraan aan het peloton. En we zagen Zojuist twee gelosten in dat peloton op die tweede call van de dag. Mark Cavendish en Bernard IJssel. Maar die dreigen nu weer aan te sluiten. Want ze rijden inmiddels alweer tussen de wagens. De sprinters die zullen er zeker af moeten straks als het tempo omhoog gaat. Waarschijnlijk verliezen we dan ook Thor En dan is het wachten van hoe lang houdt de gele trui van Thomas Veclaire het vol in dat peloton. Don't know Big in.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 Splendid met again. We gaan uh, naar Frankrijk. We gaan uh, weer de dag doornemen. Nou ja, we. Steven Dalebout en Mathieu Hermans. Hallo, Dionne. Ja. Goedemiddag. De dag doornemen en even terugkijken naar uh, de dag van gisteren ook. Huzoft, ik vond het een van, uh, van de mooiere overwinningen in deze, in deze Tour de France. Uh, Mathieu, wat vond jij daarvan? Ja, het, was, het leek wel een mirakel. Uh, Husshoff, die de kools heeft in het verleden toch wel eens een keer laten zien... Uh, toen hij de groene trui had, een paar kools uh, in de aanval heeft gereden. Maar uh, ja, gisteren rijdt hij toch renners als... Uh als was vanaf eigenlijk uit het wiel. En Guusov uh, was toch uh, een mooi knap staaltje. Als je naar die, naar, naar die finale kijkt, dat was ook ja. tactisch slim gespeeld misschien nog wel, hè? Ja, was het vlak gebleven, had hij een beetje problemen gehad. Maar uh, ja, dat natuurlijk met die Fransman die eigenlijk niet echt over wilde of kon nemen. Want anders kreeg hij heel de Franse natie over zich heen. <laughs> ja. En uh, net op een klein klimmetje zag hij zijn kans gewoon om het, uh, om het uh, half minuutje noodig te rijden. Ja. En ja, gewoon heel goed afgemaakt... Uh, van tevoren denk ik goed over nagedacht, naar de mogelijkheden. En moet je een beetje kijken hoe de etappe loopt. Want had bijvoorbeeld ook een etappe voor, uh, voor uh, nog een aantal andere sterke renners kunnen zijn. Dat is Gilbert. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben. En zat in de goede ontsnapping en perfect, uh, perfect afgemaakt. Laat even luisteren naar zijn reactie gisteren. Ik deed een perfect race technically. En ja, ik heb gewoon alles goed gedaan. En de gewonnen met de Rambo jersey was incredible. Ja, ik deed alles goed, zegt hij. Tactisch ook, ongelooflijk, dat het me, dat het gelukt. En daarmee doelt hij natuurlijk ook op nou ja, de sprinter die hij altijd was. Uh, hij zei een paar jaar geleden, ik wil een ander soort renner worden. Uh, dat is hem wel gelukt. Ja, naarmate de jaren gaat tot de scherpe kantje van de sprint een beetje af. Er komen nieuwe, jongere generaties die misschien ook iets meer risico nemen in de finale. Je zag ook dat hij wat tekort kwam. En uh, na een aantal dagen in het geheel te hebben gereden... Ja, Huizov is toch wel een renner die elk jaar een etappetje pakt. Ja, dus... Wat een toer, In het geel, en dan de regenboogtrui weer aan... Ja. dan in die trui een etappe winnen. Dit maakt het voor hem af en uh, nou is het eigenlijk klaar. Dus alles wat nu nog komt is mooi meegenomen. Mooi meegenomen. Okay. Ik wil je even een stukje van Robert Geesink laten horen. Uh, die stond eergisteren op uh, luz -Den, de pers al niet te woord... kreeg daarover een, uh, een sneer in de Franse krant L'Equipe. Gistermiddag uh, was hij eigenlijk niet heel veel spraakzamer. Luister even mee naar het uh, diepte-interview dat ik met hem had. Hoe was jou, jouw dag vandaag? Uh, het moet een aparte dag voor jou zijn geweest. Aparte dag. Na gisteren. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, het was een aparte dag. Ja, een dag. Dus. Hoe ging het fysiek gezien? Goed. Heb je verder iets wilt zeggen, Robert? Nee. En weg was hij. Dat was ook echt, echt alles wat hij zei. En uh, hij keerde met de rug toe en stapte de bus in. Ik heb zelf een beetje het gevoel van ja, je moet toch ook als slecht gaat. Uh, Nee, het gaat natuurlijk niet om mij niet om mij te woord staan... maar de Nederlandse wielerliefhebbers ook uh, laten horen... en een verklaring laten afgeven. Ja, iedereen heeft daar een beetje zijn mening over. En uh, we hebben het gisteren al heel eventjes over gehad. Um, misschien toch iets uh, voor de leiding van Rabobank om daar uh, aan te werken. Kijk, uh, ik denk niet dat hij op dit moment uh, in de Tour zit... en dat hij het naar zijn zin heeft. Um, de Tour verder doordoen en hopen op uh, verbeteringen in de Alpen... dat is de mogelijkheid. Um, hij wordt er waarschijnlijk geen betere renner van. Maar als coureur of mentaal als, als renner in totaliteit uiteindelijk wel. En uh, je hebt toch een sponsor uh, hier ja, ja. te verdedigen. Ja. Sponsornaam te verdedigen. Alle publiciteit is publiciteit. Dan gaat het een keer minder, ja, dan hoort er dat ook bij. Ik zie eerlijk gezegd wel een heel groot verschil... tussen wat dat betreft tussen vakantie en Rabobank. Ja, maar vakantselij staat hier gewoon heel fris en fruitig in de Tour. En... Uh, ja, die moeten zich ook al een beetje voor zichzelf bewijzen. Um, veel renners die ook de eerste keer in de Tour zitten, dus die vinden alles nog mooi. En uh, ja, goed, die staan op een heel ander, ja, heel ander vlak in de Tour. Maar we zien nu wel bij Rabo dat ze attent zijn. Uh, vandaag zijn ook weer twee renners mee in de koopgroep. Ja. Dat is hetgeen wat ze moeten doen. Zorg dan ook dat je de goede renners mee stuurt. Die zijn vandaag in ieder geval mee. Ja, dat was gisteren anders, ja. ja en, uh, dus wat, wat dat betreft is die knop wel goed, uh, goed omgezet. Wat ze zeiden hè, toen het passement voor Gezing voorbij was: de knop moet nu om. Uh, aanvallen zullen we, uh, moeten we. Dat is intern gezegd. En ja, daar houden ze zich uh, uitstekend aan. Ja, en je moet er uiteraard ook de renners uh, voor hebben. Kijk, een Sanchez en Mollemaat die vandaag mee zijn. Ja, dat zijn perfecte jongens voor in die koers. En uh, wie weet tot de verse stand kunnen houden, maar uh, ja... De, de, de, de, ja, het optreden van, van Robert. Ja, ik keur het niet goed. En uh, laten we hopen dat hij er iets van leert en dat er vanuit bovenuit ook iets... Uh, maar dat wat... is wat volgens mij ook. Dan moet iemand zeggen van uh, ja, maar dat kan ja, niet. Ja, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Hoor. En uh, Je moet de jongen een keer apart nemen en uh, een gesprekje mee, mee, mee, mee, uh, mee houden... op het moment dat er, dat er rijp voor is. En er zullen best een wel wat betere dagen komen. En uh, Robert kan uh, misschien uh, in de Alpen een keer een uitschieter maken. En dan, uh, dan is hij weer vrolijk en dan... Dat Dat kan ik kan u misschien wel. weer relativeren over ja, hetgeen precies. wat er nu gebeurt. Okay. Goed, we zitten bovenop uh, Plateau de Bijen. Het was vier keer eerder aankomst in de Tour de France. In uh, 2007 was het de laatste keer. Toen was het uh, Contador die uh, Michael Rasmussen hier versloeg. We gaan naar de finale van deze etappe. De sprint tussen Rasmussen en Contador. Contador of Rasmussen, wie gaat het worden? Het is een uh, sprint die gewonnen gaat worden, denk ik, door Contador. Contador, jawel. Contador wint de etappe voor Rasmussen. En nou is er een leuk verband tussen al die vier winnaars. Weet jij hem? Ja, ja, die hebben uiteindelijk ook de Tour gewonnen dat jaar. Kijk. Ja, we zijn op de hoogte. Nou, dan weten we na vandaag weten we alles wie als eerste ja. boven komt. Nou, het is echt een lastige klim. Ik hoop alleen dat het offensief eerder wordt geopend. En uh, er rijdt natuurlijk een groep voor. Um, Renners die de eerste of de tweede kol daarvoor uh, in de aanval gaan... die kunnen dat, uh, die, die achterstand overbruggen. En dan het, wat, l, ja, een kilometer of tien vlak voordat deze kol begint... Uh, misschien daar uh, van die groep profiteren. En dan uiteindelijk ja, hier op de kol uh, zullen we het zien. Het uh, is ja. dus man tegen man, denk ik. Goed, voor de volledigheid. Pantani won in 98. Armstrong ja, in 2002 en 2004. En komt er door dus in 2007. Hallo, Michael Bogert, Michael Bogert is ook op de berg. Oterlee. <laughs> Michael, gaat goed? Heel, goed? heel goed, Ik weet niet of ik het kan horen, maar het gaat heel goed. Michael Bogert is weer terug in de Tour de France en komt net de plateau de Bijen opgescheurd in de auto. Dione. Dankjewel. Morgen neem je de dag door met Michael? Ja, ja, ja. Die, die mag <laughs> hopelijk, even uitputten. Hopelijk is hij morgen weer op tijd. Dankjewel Mathieu ja, Hermans ook voor de gaat afgelopen dagen. Radio Tour de France Ik hoop dat je, je, je, Dat met watje. Nou, die zitten niet in de tour, volgens mij, want ik zie ze zich weer echt naar beneden laten vallen, Gio. Ja, soms is het echt adembenemend om naar te kijken. En soms zie je toch ook wel wat slippertjes, op de fiets tenminste. Dan zie je renners die op kop rijden van een peloton groene brigade van Thomas Vöcler. En de man die dan op kop rijdt, een van de ploegmaats van Vöcler ja, die verstuurt zich dan ineens weer in zo'n bocht. En gaat dan gauw met de linkervoet uit de klikpedalen en gebruikt die voet als een soort extra ja, evenwichtsboompje om in ieder geval op de been te blijven. En dan gaat het allemaal net goed, maar je zag Veukler ook kijken van man, man, man, wat ben je nou aan het doen? Want voor hetzelfde geld gaat Veukler over het randje heen. En dan krijgen we weer een hele vreemde situatie in de koers met de gele trui in de kreukels. Is hier in dit gebied trouwens alles vaker gebeurd? Ik denk daarbij meteen aan Luis Ocaña op de Col de Manté, Ook niet zo gek ver hier vandaan. Daar uh, verloor hij uiteindelijk in de gele trui ja, verloor die de tour. Want toen uh, dook hij het ravijn in en uh, moest hij opgeven. Luis Ocaña lang geleden dus een Inmiddels is die overleden, uh, Luis Ocaña, de Spanjaard. Maar goed, uh, daar bij het peloton ging het allemaal net goed. Je ziet wel dat het af en toe wat oprekt, uh, dat uh, peloton. En als ik kijk naar de kopgroep, kopgroep van 24 man... dan zie ik nu dat er drie man weg zijn. Kazar en El Fares had ik al genoemd. Kazar, natuurlijk die geweldige daler uh, waar, waar, waar we het al eerder over hebben gehad. Uh, El Fares, die kon het ook wel, maar die slipte ook bijna weg. En die kregen zojuist gezelschap van een Brit, een gentleman. Uh, tenminste, uh, zo komt hij wel over op de fiets. Hij heeft ooit eens dus een keer een smetje op zijn carrière gehad. Dopinggebruik, maar daar is hij daarna weer van teruggekomen. En toen heeft hij zich uh, toch wel uh, verklaard tegen doping in het uh, peloton. Hij is een van de voorvechters van het schone wielrennen. Mooie wielrenner, dat wel. Kan goed tijd rijden. Proloogspecialist. En kan dus ook goed dalen, want hij rijdt zomaar in één streep toe... ...naar die twee koplopers... ...zodat we nu drie man aan de leiding hebben. Miller, Casar en El Fares. En zij hebben een voorsprong van 1 minuut en 42 seconden al... ...op de achtervolgende groep. De groep van 21 man, dus waar we Jens Vogt zojuist op kop zagen rijden. Baco er ook redelijk voor in. En dan denk ik dat Juan Antonio Fletcher zich een klein beetje spaart. Wat zeg ik? Juan Antonio Fletcher? Nee, uh, Luis Leon Sanchez, de Spanjaard van Rabobank... ...dat die zich een klein beetje spaart. Want die doet nauwelijks kopbeurt op dit moment. Costa heeft inmiddels moeten afhaken. De winnaar van de etappe naar Superbest. Die rijdt op achterstand. En het peloton, ja, ondanks dat uh, gevaarlijke dalen van die Europka-formatie van Thomas Vuclair. dat loopt alleen maar groter en grotere achterstand op. 7 minuten en 21. Dus komt de gele truidrager maar eens even zelf op kop rijden van het peloton. Johnny Hogeland trouwens, bijna in het wiel daar uh, van de gele truidrager. Ook Hogeland dus lekker fris op de fiets. Hogeland weet in ieder geval dat hij een ploegmaat voorin heeft zitten met Marco Marcato. En de mannen die zijn bijna bij de bevoorradingszone. Want we zijn halverwege het parcours. We hebben inmiddels uh, 83,5 kilometer gereden. Dat betekent dat we er nog 85 te gaan hebben. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half drie. Hier is Onno Duiven-Nederwit. Goedemiddag. Zendmastbeheerder Alticom heeft in 2007 gewaarschuwd... dat er bij werkzaamheden gevaarlijke situaties op de zendmasten kunnen ontstaan. Wat met die waarschuwingen is gedaan, is niet duidelijk. Op de zendmasten van Lopik en Smilde was gisteren brand. Daardoor ontstonden grote problemen bij de ontvangst van radiozenders. Door de plaatsing van noodmasten zijn die deels opgelost...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 Ik denk dat we hem uh, volgende week zondag misschien wel weer draaien. Maar uh, nu draaien we hem ook, want het is nummer 38 in de Tour Top 100. Jo met Les Champs-Elysées. Ja, Gio Lippens, drie renners hadden zich losgereden van de kopgroep, hè? Drie renners los van de kopgroep. Twee renners los van het peloton. Maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Want ze hebben zojuist de, de etensakjes gekregen. En Cadel Evans is een van die twee. Hij rijdt daar samen met een ploegenoot tussen de auto's. En ze doen het voorlopig even rustig aan, die klasse mensrenners. Ja, Evans. Natuurlijk een van de grote kanshebbers op de overwinning in deze Tour de France. Zeker als je kijkt naar de manier waarop hij die, die eerste twee weken is doorgekomen. Is de eerste vlakke, anderhalve week. Echt nooit in de problemen geweest is eigenlijk altijd heel rustig gebleven. Zat er goed bij in Bretagne. Zat er goed bij op het moment dat het moest. Zat er ook bij op Superbes in de Auvergne. En nu dan begonnen aan de, de In De Alpen wou ik zeggen, maar dat duurt nog eventjes. De Pyreneeën En ook daar natuurlijk met die aankomst van Luis Ardiden. Daar zat hij er ook prima bij. Hij maakt een goede indruk. Een van de grote favorieten van deze Tour. Samen met natuurlijk Ivan Basso. De stille. Krachten noem ik hem nog maar steeds, de Italiaan. En verder natuurlijk de broertjes Schlek en Alberto Contador. Maar ze zitten allemaal in het peloton. Ze doen het allemaal relatief rustig aan. Want de voorsprong van de koplopers die loopt alleen maar op 8 minuten en 22 seconden. Is het nu precies. We ook zien dat er links en rechts wat renners weer aan de kant van de weg staan. Om te plassen. En dat geeft maar aan hoe laag dat tempo in het peloton is. Wel mooi om te zien dat de Johnny Hogeland daar zojuist weer redelijk voor inreed. En dat is toch het teken dat Hogeland langzaam maar zeker herstelt... Van die blessures die hij opliep, de blessures, de, de, de diepe sneden in zijn lichaam die hij opliep bij die vallen in dat prikkeldraad dankzij die Franse chauffeur, de chauffeur van de Franse televisie. Maar Johnny Hogeland is weer lekker op de fiets. Liebe Westra die ook weer aan heeft gegeven dat het allemaal weer een stuk beter gaat. Nadat hij eerder deze week toch eigenlijk wel een beetje dacht aan opgeven. Omdat zijn knie bijzonder veel pijn deed. En zo uh, komt langzamerhand iedereen weer een klein beetje ja, in vorm. Komt iedereen weer een klein beetje terug. Laurens ten Dam nu ook achteraan. Ook die gaat ongetwijfeld even naar de ploegleiderswagen. En de winnaar van gisteren. Prachtig hoor. Dat sieraad voor de Sport, ik zei het gisteren al, Tor Met het nummer 51 en zijn wereldkampioenschap Struizen-Regenboog. Hoogtrui. Hij rijdt nu achteraan in het peloton. De ene dag is natuurlijk de andere dag niet. Hij doet het vandaag ongetwijfeld rustig aan. Relatief dan. We hebben twee kolletjes achter de rug: twee keer Mikael De Laage. De Laage klimt nu ook weer op in de tussenstand voor het bergklassement. Hij heeft nu 17 punten verzameld, net zoveel als Thomas Vuclair staat daarmee op de achtste plaats in dat klassement. Maar er zijn nog veel punten te pakken. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat hij die bolletjes trui gaat overnemen van zijn ploegenoot, Jeremy Roy, die niet in de kopgroep zit. Die staat op 45 punten. En voorlopig pakt hij geen punten. Johnny Hogeland staat er ook nog steeds vrij kort op. 22 punten op de vijfde plek. U hoort het al, er gebeurt weinig in het peloton. Daar vooraan, daar gebeurt het. Waar we in ieder geval die drie koplopers hebben. David Miller in elk geval die daarbij zit. Sandy en Julien El Fares. En de voorsprong die zij hebben op de achtervolgers, de 21 man, met daarbij Bauke Mollema, die loopt weer op. Twee minuten en twee seconden. My Heart van John Mayer. Het Radio 1 toerspel. En daar is de Oriana, ja, Braat. Michael uit aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding. Van Bon, gaat hij het winnen, Van Bon. Jong, de melk als winnaar. Ja! Yeah! en het is echt toeval, maar we hebben hier iemand uit Ierseke. En Ierseke is wel heel populair. Peter Rennmeester, welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het in Ierseke laatste week? Ja, gezellig natuurlijk, hè, met de Tour. Ja, is het ja. zoals altijd? Of merkt u echt dat uh, inwoner Johnny Hoogeland dat echt held is nu? Ja, het is in Ierseken natuurlijk wel een beetje Zeeuwse nuchterheid, maar... Het is toch wel een beetje ontdooiend doen, verschillende mensen wel. Ja, komen ja. er al toeristen op af? Die zeggen, wacht even, ik hoor Ierske zo vaak genoemd. Nou, ik dat, ga eens even kijken. Dat <laughs> zou ik niet weten, maar er komen altijd toeristen natuurlijk... nu ja. ook het mosselzoener is begonnen. Ja. Dus. En u hebt, ja, ik moet het even zeggen, maar ik ben daar zelf heel tevreden over. U hebt zulke lekkere gebakjes meegenomen. Ja. Dat zijn ze, Dat zijn ze, de bolletjes truit om poezen. De bolletjes bolletjesstruit om poezen. Ja, we hebben het er al eens over gehad, maar ze bestaan echt en ze zien er prachtig uit. Volgens ja. mij, ja, heerlijk. Oh, nou, geweldig, doen we straks. Eerste quiz. Ja. Um, hoe is het met uh, de kennis, de wielerkennis over het algemeen? Ja, ik dacht behoorlijk goed. Maar ja, dan zie je verschillende echte toerofiles hier langskomen. En dan denk ik van, oeps, ja, het is wat... bij mij wel met de paplepel ingegoten. Want ja. mijn vader is uh, jarenlang beroepsrenner geweest. Maar dan denk ik toch van, uh, moeilijk. Mm, onthoudt u veel of uh, moet u veel opzoeken steeds? Ik, ik onthoud wel veel, maar of ik ook deze vragen uh, heb onthouden, dat zal blijken. Ja, het moet in ieder geval best snel, want uh, gisteren ja. had Joost Wink... die had er vier goed, maar die was uh, heel rap. Um, dus dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Maar verder zal ik de druk niet opvoeren, Peter. Nee, nee dat doen we helemaal niet. We gaan uh, beginnen, 90 seconden weer, voor het beantwoorden van die vijf vragen. Ieder goed antwoord, tien punten. Gelijkstand is dus die tijd belangrijk. Dan gaat de tijd nu in. Vraag 1. Welke Nederlander is ploegleider bij Sky? Um, uh, Stefan. Hoe um, heet hij nou? Sprinter. Uh, kan er niet opkomen. Vraag 2. Hoe heette de Festina-verzorger... bij wie in 1998 verboden middelen werden aangetrokken? Vraag 3. Een fragment. Steve Bauer sprint in het midden. Trek, maakt nu het gat dicht. Die gaat naar deze etappe winnen. Hermans gaat helemaal vooraan komen. Wat jouw Hermans wint. En die is 2. Mathieu Hermans moest lang wachten op zijn enige toeroverwinning. In welk jaar lukte dat eindelijk? Uh, 1989. En vraag 4, multiple choice. Wat won de rallyploeg niet in 1980? A, de gele trui, B, de witte trui, C, het ploegenklassement... of D, zeven etappes op rij? Uh, zeven etappes op rij. En dan vraag 5, hoe vaak eindigde Jan Janssen in de top 10 van het eindklassement? Uh, drie keer. Stop de tijd. Lastig? En of. Ja, hè? Ja. Maar wij hoorden um, bij vraag 1 hoorden we u nog de jong zeggen. De jong, ja. en dus dat is gewoon goed gerekend. Uh, u hebt er drie goed. Oké. Okay, ja, ik vind het heel erg knap. Ja, ik ben er ook tevreden over. <laughs> dat dacht ik al. Ik zag al een oplichting uh, ja. door u heen gaan. Uh, de antwoorden: Steven de Jong, dus Willy Voet had u uh, ook heel snel goed beantwoord. Um, vraag 3. Zij u 1989, 80. hè? Ja. ja, en dat is ook goed. Um, vraag 4, multiple choice, uh, welk, wat won de rallyploeg niet in 1980? Dat was C, het ploegklassement. Dus daar ah. ging het mis. Dat is jammer. Hè? En vraag 5, hoe vaak eindigde Jan Jans in de top 10 van het eindklassement? U zei drie keer en het antwoord is vijf keer. Er werd negende in 65, tweede in 66, mm. vijfde in 67, eerste in 68 mm. natuurlijk en tiende in 19 69. U krijgt in ieder geval okay. het boekenpakket. Het uh, inmiddels beroemde boekenpakket mee naar huis. Ik kan dus ook vertellen dat Joost Wink, de uh, kandidaat van gisteren... De weekprijs heeft gewonnen. Dat is een NOS-wielershirt. Joost gefeliciteerd. En Joost Wink uh, strijdt dus volgende week ook mee voor de hoofdprijs. Een fietsclinic voor twee personen van Henk Lubberding. Peter, rentmeester, hartelijk bedankt voor het meedoen. En hartelijk bedankt voor de Tom Ze zijn ook Jullie voor Hartvierhout en Tom van Tekken. Jawel, één doosje voor de, nu en één doosje voor later. Voor, het, voor de volgende uren. Ja. Ik denk dat ze heel hard naar de studio komen gereden. Wel hm. oppassen. Dank u wel. Okay. You to the France, zo'n klassieker je altijd. Beats, bread and Butter. Ja, en dat is zeker niet voor het laatst deze dag... want ze zijn weer aan het klimmen, Gio. Tempo gaat omhoog. Tenminste, het tempo gaat natuurlijk omlaag als je gaat klimmen. Maar uh, de, de relatieve snelheid, om het zo maar eens te zeggen. in die achtervolgende groep. is weer wat omhoog gegaan. Want ze zijn weer iets dichter gekomen bij de koplopers: David Miller, Sandy Kazar en Julien Alvarez. Die rijden op dit moment met een voorsprong van 1 minuut en 52 seconden. op de achtervolgende groep. Waar we dan weten dat Gerdeman met name. een van de mannen is die daar het tempo hoog maakt. Ook Jens Fok zit daar vooraan. Maar uh, waar we ook wel zien dat ook Mollema met name en uh, Luis leon Sanchez... dat die toch niet echt ja, helemaal vooraan zitten in dat groepje. En waarbij je dan toch afvraagt, uh, kunnen zij het tempo wel aan? Een man is er vandoor gegaan uit die achtervolgende groep. Dat is uh, Christophe Riblon, de man van uh, AG2R... die in de kopgroep zit samen met Maxime Bouet. Maar Riblon is er vandoor gegaan. Ja, en die heeft goede herinneringen aan deze omgeving. Want vorig jaar bij Trois Domaine... iets meer in de richting nog van Andorra. Daar pakte hij toch... Nog heel verrassend een berg etappe Bleef hij al die favorieten voor. Maar dat had vooral te maken met het feit dat de favorieten elkaar toen beloerden. En elkaar geen meter wilden toegeven. Het tempo in het peloton gaat ook omhoog. We zagen Joost Postma zelfs mee op kop op het peloton rijden. En we zien nu ook dat Mark Cavendish in zijn groene trui moet lossen. Dus de sprinters die moeten er al af. En die zou dan zo meteen wel eens een keer een bus kunnen gaan formeren. Het is een call van de tweede categorie waar we mee bezig zijn. De Col de la Trap kan dus niet al te zwaar zijn. Kan niet al te moeilijk zijn. Maar uh, dat betekent wel dat er problemen zijn. In ieder geval door de, het verhogen van het tempo. Ook in die achtervolgende groep. Voor een aantal mannen. Voor Perez, voor Corren, voor Bouet en Pinot, Die zijn er allemaal afgemoeten. Zodat die groep steeds verder uitdunt. En nog maar bestaat uit 16 man. Drie man op kop dus. Eén man erachter en dan 16 man en daar weer vier man achter. En dan het peloton op negen minuten en zes seconden. Weet u tenminste hoe de situatie in de koers is. Frans in koers op de motor. Sebastiaan, waar zit jij op dit moment? Wij zitten achter de groep met Bouke Mollema en zijn zojuist die vier man gepasseerd die jij noemde voor wie het tempo in die achtervolgende groep te hoog ligt. ja Tussen de ravitaillering en die de La Trap was er een beetje topoverleg in die achtervolgende groep, omdat die drie die weg waren toch vrij snel twee minuten pakten totdat Riblon dus in de achtervolging ging. En heel veel ploegleiders achter die achtervolgende groep met de communicatiemiddelen in de handen. Veel overleg ook tussen de ploegleiders onderling. We hebben Michel Cornelis eventjes een tijdje naast Frans Maassen zien rijden. Cornelissen die natuurlijk via Marco Marcato uh, in, uh, in de kopgroep zit. En nu is het tempo dus uh, omhoog gaan. Kopgroep zei ik, achtervolgende groep moet het natuurlijk zijn. Marcato over hem gesproken. Beetje voorin bij die achtervolgers, waar Chavanel ook het tempo mee bepaalt. Mollema en Luis Leon Sanchez, de twee Rabobank renners, zitten een beetje in het midden van de groep in die eerste kilometers van die la trap Een mooie kool, maar toch wel een lastige. De omstandigheden zijn wat zwaarder geworden ook door de weersomstandigheden. Het is lekker warm vandaag in de Pyreneeën. En daardoor zien we eindelijk in deze tour, die zo heel getroffen werd door de regen, ook weer de shutjes wapperen door de rijwind. Alle shutjes open bij de achtervolgers. Onder wie? Bouke Mollema. Die kijkt eens om zich heen in het gezicht van Linus Gerdeman. En bij de achtervolgers, daar uh, wordt het tempo op dit moment gemaakt door die Italiaan Nederlandse dienst van uh, vakantie bij Marco Marcato. Dan maken we even een uitstapje naar paardensport. Dressuur bij CHO in Aken. Donderdag bij de landenwedstrijd werd Nederland derde. Klein beetje beneden onze stand volgens mij. Hebben de Nederlandse dressuurruiters uit zich uh, kunnen revancheren... op de Grand Prix Special? Ed van de Bent... Joro, goedemiddag. Nou ja, een beetje zou je kunnen zeggen. Dan kom ik dan zo op. Nog even een kleine nuance. Het was beneden de stand als je kijkt naar de kampioenschappen. De medailles die we de laatste jaren gehad hebben bij Europees kampioenschap, Gouden medaille en het gouden WK natuurlijk van Kentucky vorig jaar. Maar van dat team van dat kwartet, ja, er is eigenlijk alleen nog maar de combinatie van Parsifal met... Nou ga ik toch niet staan tegen de grote, want het volkslied wordt hier nu gespeeld met Adelinde Cornelissen. Die is eigenlijk alleen nog over. En de rest, ja, Ankie van Gunsven start hier niet in Aken. Imke Schellekens uh, met haar paard Sunrise niet. En het uh, paard Totilas, het wonderpaard van de, de meervoudig wereldkampioen. Edward Gal, wel, uh, ja, die is in andere handen over gegaan. En dat is natuurlijk de grote winnaar. Zowel afgelopen dinsdag in die Grand Prix, die uh, gold voor de landenwedstrijd. Die in Nederland overigens de afgelopen twee jaar hier won in Aken. Maar dit keer dus niet, want uh, uh, Matthias Alexander Raad... die weet heel goed hoe die dat paard van uh, Edward Gal... ...wat eerst door Edward werd gereden. En in andere handen is overgegaan voor vele, vele, vele miljoenen. En nu eh, in eigendom is van Paul Schokkermelen de oud springruiter... ...en de zijn hoofd de dressuur Amazone... ...reed eh, hier 83,062. En eh, kreeg zelfs van het Nederlands juryle Gisela Vouage... ...in de passage, dat is de voorkorte verheven draf... ...en de Piaf, dat is de draf op de plaats... ...kreeg hij zelfs het cijfer 10. De jury heeft eh, sinds eh, kort de mogelijkheid om ook halve punten te geven... Vouage hij had niet eens de 9,5 nodig om het uit te drukken hoe mooi die het vond. Hij gaf dus tienen En dat was voor geen van de andere combinaties weggelegd. Wel, hoe deed Adelinde Cornelis het al? Ze was vierde in de Grand Prix uh, afgelopen donderdag. En wist nu stavertje te wisselen door de tweede plaats in te nemen. Met haar Jerich Parsifal. Want die tweede plaats die was toen voor Laura Bertelsheimer. Voor Engeland rijdend met Misval Horrieris. En die werd nu vanmiddag zojuist hier vierde. Percentage 77,229. En het percentage... Percentage voor Passival overigens 3. Hoe deden dan de andere Nederlanders het? Wel, het was donderdag nog in het, wat betreft het 10, was het de 10e plaats voor Edward Gal. En de 12e plaats voor Hans-Peter Minderhout. Exact dezelfde klasseringen hebben zij hier vanmiddag behaald. Dus die hebben hun positie uh, niet kunnen verbeteren, zou je kunnen zeggen. Die rijden echt uh, uh, ja, tegen hun kunnen aan. Dan uh, hebben we nog. Uh, de klassering als laatste van even kijken uh, Maries van Balen. Ja, die vinden we op de 27e plaats. En uh, dat is met haar paard BMC Feube, echt het maximale. Nederland een beetje hersteld dus met die tweede plaats. Maar uh, Totilas die ja, de absolute overwinnaar weer. Ook hier in haar onder de nieuwe rijder.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 Most of the means and scripts for the scene Come out and about, so I'm in with a shout I got a favorite chat, but better than that Food in my belly and a license for my dairy And nothing's gonna bring me down I'm about to blow it out of blood, high, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nothing's gonna bring me down Boys, oh. the best of all? Paolo Nutini met Pencil, full of lead. Ja, Gio, ze waren bezig met de Col de la trappe, maar de eerste zijn al boven, hè? De eerste zijn bovengekomen. Dat trio koplopers is bovengekomen. Cazar als eerste. El Fares als tweede. En Miller als derde. En daar dan weer achter op 1 minuut en 38. Die achtervolgende groep. En ertussen nog Christophe Riblon. De achtervolgende groep dus. Met Bouke Mollema en Luis Leon Sanchez. En natuurlijk ook Marco Marcato van Vacan Soleil. En in het peloton. Daar wordt het tempo ook opgevoerd. Met name door de ploegenoten van Andy en Frank Schlek. En daar zien we dan toch ook dat renners in de problemen raken op die toch wel lastige kool van de tweede categorie. Jeremy Roy in de bolletjes trui is eraf. Mark Cavendish, Borut Bozic, Thor en Maarten Cialinghi en nog vele anderen zijn er allemaal af. Nou, we volgen de veertiende etappe in de ronde van Frankrijk en er komen nog uh, een paar beklimmingen hoor, met als toetje dus de finish bovenop Plateau de Bijen. U hoort het in de volgende uren van Radio Tour de France. We zijn terug na het nieuws van 3 uur. Graag tot zo. Ne quittez pas. Roetplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Vanavond van 7 tot 9 presenteert Radio 1...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 Godwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Doei. Tappé. Tot ziens. Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.